4 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie... wil een strengere rol voor de Commissie... bij het handhaven van de begrotingsregels. In Den Haag zei hij dat hij het eens is met premier Rutte... die daarvoor voorstellen heeft gedaan. De twee spraken vandaag met elkaar. Barroso na afloop van de ontmoeting. Only with strengthens discipline. With a stronger governance and a community approach... by independent European institutions... we will be able... Het kabinet stelde onlangs een speciale eurocommissaris voor die eurolanden onder curatele kan stellen als die zich niet aan de regels houden. Minister de Jager zei vanochtend dat hij alleen bereid is het Europese noodfonds verder te vergroten als er strengere regels komen voor nationale begrotingen. Griekenland krijgt waarschijnlijk begin november het volgende deel van de toegezegde lening uitbetaald. Dat zeggen inspecteurs van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank na hun onderzoek. Met een nieuwe lening van 8 miljard kan worden voorkomen dat Griekenland in acht acute betalingsproblemen komt. De zogenoemde Trojka waarschuwt wel dat de Grieken hun bezuinigingsdoelen voor dit jaar niet halen, zoals de regering eerder ook al aangaf. De Europese Unie heeft de veroordeling van oud-premier Timoshenko van Oekraïne scherp bekritiseerd. EU-buitenlandchef Ashton zegt dat er sprake is van een politiek gemotiveerde uitspraak. Een eventuele toetreding van Oekraïne tot de EU wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt, zei Ashton. Timoshenko kreeg vanochtend zeven jaar wegens machtsmisbruik. Volgens de rechter ging ze bij het sluiten van een gasovereenkomst met Rusland haar boekje te buiten... door president Yanukovych niet in te richten. De gasdeal zou voor Oekraïne onvoordelig geweest zijn. Timoshenko zei na het vonnis dat Oekraïne terug is naar de tijd van de repressie onder Stalin eind jaren 30. Ze kondigde aan naar het Europese Hof te stappen. Rusland zegt dat het vonnis getuigt van anti-Russische sentimenten. Een Nederlandse F-16 heeft twee Russische bommenwerpers onderschept. Die waren het Nederlandse luchtruim ingevlogen zonder hun identiteit bekend te maken. Ze werden op dat moment al gevolgd door twee Britse gevechtsvliegtuigen. De Nederlandse F-16 volgde, volgde de Russische toestellen... totdat die ten noordoosten van Leeuwarden het Duitse luchtroom, een luchtruim, binnenvlogen. Daar nam de Deense luchtmacht de begeleiding over. Het is dit jaar al vaker voorgekomen dat Russische vliegtuigen boven Nederland moesten worden onderschept. En er zijn opnieuw problemen met Blackberry-telefoons... in Nederland en ook in andere Europese landen, Afrika en het Midden-Oosten. Gisteren was er ook al een grote storing. Ook vandaag kunnen mensen met een Blackberry... door een storing bij fabrikant Rim geen verbinding maken met internet. Bellen is nog wel mogelijk. Het weer bewolkt en regenachtig... bij een gemiddelde temperatuur van een graad of 18. Vooral aan de kust staat een stevige westenwind. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig en ook iets frisser. Er staat dan wel minder wind. ANRB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. Er staan 22 files. Wat opvalt, zijn de files op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwerbrug, 5 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is ook een vrachtwagen gestrand met pech. Daardoor staat er file tussen Knoopend Waterberg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. Na 58 van Tilburg naar Preda tussen de afrit Hilvarenbeek en Gilsen 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Zij is 16. Op 11 oktober 1995 ging Nina Elshoff van start als ondernemer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO... Wij zitten, zoals goede gewoonte is, op dinsdag in Den Haag. Voor ons politieke vragenuurtje. Voor het nieuws heeft u alle drie al even kunnen horen. Meneer Brinkman, Elke Brinkman wat langer, zit hier nog steeds. Hartelijk welkom. Fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. En ook voorzitter van Bouw in Nederland. En Alkje van Roesel van De Groene Amsterdammer. En Joost Vullings van De NOS, parlementair verslaggever. We hadden het over uh, het CDA, is jarig. Bestaat 31 jaar. Ik vroeg voor het nieuws aan alle drie of een reden is tot feest. Nou. Uh, eigenlijk wel, want als iemand jarig is mag je altijd in elk een feestje vieren. Maar waar het natuurlijk om gaat is de positie uh, uh, van het CDA in dit uh, gedoogkabinet. En dat is nu weer actueel, omdat uh, weer een keer een van de bewindslieden van CDA-huizen... eigenlijk via via door Geert Wilders op het matje wordt geroepen... omdat hij iets heeft gezegd wat meneer Wilders niet wel gevallig is, Joost Vullings. Uh, meneer Leers zei iets en Wilders is de premier gaan bellen en gezegd... Zeg, wat is dit nou? laat hij eens even bij mij tekst en uitleg komen geven. Vervolgens gaat meneer Leers ook. Dus leg mij dit even uit, als jij dat kan. Ja, wat nou, hier aan de hand ik, ik ga een poging doen. Uh, kijk, de uitspraak van, van Leers... dat was een interview wat hij had gegeven aan een, aan een partijblad. Uh, wat het meest in de media is verschenen... is dat hij zei, immigratie is een verrijking voor de samenleving. Ja. Daar is Wilders niet over gevallen. Hij zat een andere zin in... waaruit uh, Wilders de conclusie trok... Uh, uh, dat leer zich wellicht niet aan het gedoogakkoord wilde houden. Dat hij het terugdringen, het sterk terugdringen van de immigratie eigenlijk niet zo belangrijk vond. En dan heb je het natuurlijk over voor punten waar handtekeningen onder staan. Ja, een afspraak. Afspraken dus. Uh... Ja, je kan natuurlijk ook zeggen dat Wilders misschien wat gevoelig is afgesteld. Maar goed, hij las dat in die zin. En die heeft toen uh, Rutte gebeld. En die heeft toen weer Leers gebeld. En twee heren hebben contact gehad. Leers en Wilders. En daarin heeft uh, Gert Leers nog eens uitgelegd dat het zo niet bedoeld was. En dat hij echt uh, ja, van plan is de, de immigratie sterk terug te dringen. En in dit interview wilde hij, uh, want dat mocht ook wel eens gezegd worden, de positieve, zei hij, de positieve kanten. Maar ja, het beeld wat je natuurlijk wel krijgt, want bij ja, de... Paul Witteman zat hij gisteravond. Meneer is Leers, toch, ja. toch een minister die, die wordt teruggeroepen. Door een fractievoorzitter, en, uh, en dat de premier zich er ook mee bemoeit. Brinkman, en Dat is voor de beeldvorming het, natuurlijk niet echt heel fijn. Het is die beeldvorming, want als het nu zo uitgelegd wordt, kan je denken: ja, als, als, als een van de partners denkt hey, iemand houdt zich niet aan zijn afspraak, dan mag je hem daarop aanspreken, maar bel hem dan even en zeg, zeg: je houdt je toch wel aan de afspraak? En dan zeg je ja, en dan hang je weer op. Maar dit komt nu weer naar buiten, inderdaad, alsof uw bewind, Ik noem het maar even gemakshalve uw bewindslieden. inderdaad aan het touwtje van meneer Wilders zitten en nauwelijks zich iets kunnen permitteren. Nou ja, dat is beeld. Ik, ik, we leven in een tijd van beeldvorming. En dan kun je zeggen, dat moet je rekening mee houden. Ik denk dat het CDA er enorm zijn best doet... om ondanks al die, die beelden en, en reuring uh, gewoon te laten zien... De, dat we er zijn uh, met inhoudelijke kost. En die beelden op een gegeven moment ook maar de beelden uh, laten. Ik denk dat heel veel mensen in het land het beeld hebben... om dat woord nog maar te gebruiken... dat er aan de poort uh, te gemakkelijk uh, iedereen maar toegelaten wordt. Terwijl de feiten zijn dat er op zichzelf uh, echt wel precies gecontroleerd wordt of iemand een echte vluchteling is... of een kennismigrant of uh, welke categorie we ook allemaal weer hebben. En ik wens de Doe-Anjé op zichzelf veel sterkte... om dat allemaal precies aan die poort uh, uit elkaar uh, te houden. En het CDA zegt, wij willen daar wel strikt in, uh, in zijn. Uh, twee, wij willen dat er een zorgvuldige procedure uh, is. Dat is allemaal ook weer makkelijker gezegd dan gedaan... want het bulkt van de procedures. Uh, verstoppingen bij de rechterlijke macht, verstoppingen in de... Uh, asielzoekerscentra, noem allemaal maar op. En toch zegt het CDA, wij willen daar rechtvaardig uh, mee omgaan. En in de derde plaats, en dat was de zin die gelukkig dan wel uh, is opgevallen... Uh, wij hechten aan een kleurrijke samenleving. Want waarom zouden wij willen exporteren en actief zijn in andere landen die kleurrijk zijn... en, mm -hmm. en hier in Nederland zeggen, nou, maar, maar wij hebben nu... alleen blanke Nederlanders. Dus, um, maar meneer het... Brinkman, het lijkt me dat dit nu juist het punt is. Ik wil dat ook van Roesel even voorleggen. Het CDA probeert dat dan dus inhoudelijk. Leers heeft in het uh, uh, christendemocratisch appel... Nee, hoe heet het nou? Uh, Ver Ver Ver Ver Verkenningen. Verkenningen. Het ja. blad een inhoudelijk stuk geschreven. U legt dat hier nou ook nog eens even uit. En toch is, en wij doen daar nu ook weer mee... Wat blijft hangen alleen maar... Hij zegt iets wat niet mag van Geert. Oh, nou, nou, je. Dat hoe, ja, maar, hoe ontkom je? Hangen, maar dat... Ja, maar, nou, omdat, maar mij, omdat, wij... omdat wij daaraan meedoen vanmiddag zie je hier op de wandelgangen, hier twee etages naar beneden, zie je de hype van de dag. Mm -hmm. Dat is vanuit de frame van Wilders geredeneerd. Mm -hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen, hé, hey, meneer Geert Leers van het CDA... Heeft een goed verhaal. Heeft een goed verhaal. Ziet in, dat zullen de werkgevers ook zeer dankbaar voor zijn. Mm -hmm. Dat we inderdaad, wat mijn linkerbuurman, de heer Brinkman, zegt, in de nabije toekomst heel veel mensen nodig hebben. Kennismigranten. Daar doet hij dan een beroep op. op. Hij zoekt dus de, de grenzen op wat mogelijk is... binnen dit kabinet en de gedoogpartner. In plaats van dat wij denken... ha, leuk, meneer Leers doet nou dat. Leuk, ja? Rennen wij, ik zeg maar even de wijvorm... Mm -hmm. journalisten allemaal af op het twi twittertje... waarschijnlijk weer van de heer uh, Wilders. Van dit mag niet, dit kan niet. En we vragen meneer Rutte niet ter verantwoording... en zeggen gewoon, meneer Rutte... vindt u ook niet dat wij in de toekomst... en waarom, waarom laat u zich zo aan de leiband van? Is een, nog, als ik nog één ding ja. mag zeggen... wat mij er. namelijk ook opviel net... er is hierover gedebatteerd hier net... en dan zegt het VVD-kamerlid... vraagt aan... Uh, oh, sorry, had jij ook willen zeggen. nee de, Het VVD-kamerlid ja. die vraagt dan aan de heer Leers... hebt u hier spijt van? Daar moeten we naar kijken. Naar de VVD en naar de positie van de heer Rutte... En eens kijken wat het CDA probeert te doen. Of het gaat lukken, weet ik natuurlijk niet. Maar het is veel interessanter. Heeft, Joost, is het niet zo dat door de manier waarop dit kabinet tot stand is gekomen, dat gedoogkabinet, dat, dat dit soort dingen, waar wij dus nu ook weer mee doen, maar dat het dat in de hand werkt. Dat nee, dit dit inhoud... kan met ieder kabinet voorkomen. Mm -hmm. Uh, uh, dat hebben we natuurlijk vorige periode gezien rond het ontslagrecht. Daar had je ook discussies. Dat, dat uh, Donner, uh, toen minister van Sociale Zaken, wilde ook iets wat voor uh, in de ogen van de PvdA te ver ging. En daar ontstond ook een hele, hele politieke rel over. En dat had ook gewoon te maken met, met afspraken. Dit, ik moest dit... een keer bij de heer Pronk komen toen minister, ik was fractievoorzitter. En uh, werd ik op het matje geroepen en de camera stond klaar. En nog voordat ik bij de heer Pronk was geweest, zei de camera, meneer uh, Brinkman, u moet op het matje komen. Ja, ik bedoel, dat is een, een kunstje wat je dan nou geflikt wordt. Dus dan denk ik je ook nou ja kennelijk uh, wil maar het matje eronder uit uh, trekken dat moet je ook maar een beetje van je af laten glijden probeer nou te zeggen we hebben het nu over Europa en niet over dit soort gezeur gezeur is het mm -hmm. oké okay, gezeur maar het is wel zo dat het... dat dat we moeten wel kijk je kan het misschien allemaal gezeur en het relletje van de dag maar als, als Gert Leers gisteravond bij Pauw en Witteman had ge, wil hij zegt wel van ja ik ben toch weer naar hem toe gegaan en gezegd dat mijn uitspraak niet juist was hij zou kunnen zeggen ik vind het gezeur van de heer Wilders mijn uitspraken waren duidelijk en dat hij dat niet snapt is zijn probleem ja. en dan blijf je bij je standpunt en nu wek je toch de in druk dat je, dat je ook luistert. Dat je laat piepelen door Wilders. Maar nou dan nog eventjes en dan houden we op met dit gezeur. Uh, meneer Brinkman, <laughs> wat, uh, wat Aukje van Roesel zei, uh, uh, we moeten niet naar meneer dan kijken, die inhoudelijk een sterk verhaal heeft. En, maar kijk eens naar wat meneer, naar premier Rutte doet. Die wordt gebeld en, uh, door een, een zeurende meneer Wilders. Die zegt, hij zegt iets wat ik niet leuk vind. En die gaat vervolgens een van zijn eigen ministers naar hem toesturen en zeggen, ga jij eens eventjes verantwoording nee, afleggen. Vindt u over... dat niet dat, nee, dat, dat je dat Rutte dat... daar een beetje op aan mag spreken dan? Dat u ja, een dat beetje is, zich is, normaal is een... moet ja, dat is een binnenhoofdredenering. Ik denk dat heel veel mensen in het land, uh, luisteraars of niet... Ja. Uh, uh, voelen dat er een aantal ingewikkelde dingen zijn. Niet alleen over Europa. Wij zitten vandaag in de Eerste Kamer te spreken over Europa. En dat zal ook blijken dat daar verschillend over gestemd uh, wordt. Maar onderliggend zijn er heel veel mensen die zeggen... ja, wat gebeurt er nou? Of je nou gekleurd bent of niet... Uh, wij, wij, wij voelen ons ongemakkelijk. Hè? In, in de wijk is geen wijkverpleegkundige meer. Die wijkagent, nou ja, dat is ook maar de vraag uh, wat er nog kan. Ik kom niet aan een huis. Allemaal praktische dingen. En ondertussen zitten wij een beetje met elkaar, hoor. Ik verwijt dat ook een beetje de politici. Daar ben ik zelf ook weer onderdeel van. Van die, van die haagse spelletjes uh, te doen. En, en uiteindelijk dat, dat ongemak, uh, dat gezeur noemen het. Dat is maar... wel iets wat in de huiskamer toch ook zo nu en dan uh, wordt gehoord. En dat hoor ik ook alweer sinds ik natuurlijk weer meer de boer op ga, uh, ook voor de partij. Mensen zeggen, jullie zijn zo aan het overleven. Al die partijen zijn klein en die moeten voortdurend kijken. Als de een dit roept, dan moet ik wel zorgen dat ik erbij blijf. Waardoor als het ware de aandacht voor het inhoudelijke vraagstuk van, van de zorg, mm -hmm. van de woningmarkt of wat dan ook een beetje naar de achtergrond uh, verdwijnt. En daar moeten we overheen stappen. Want anders wordt het vertrouwen in, in Den Haag uh, alleen maar minder. En uh, ja, uh, dan kun je wel zeggen... ja, maar ondertussen is er wel gezeur. En daar moeten wij aandacht aan geven. Nou, je hebt ook een, een, een stukje medeverantwoordelijkheid als journalistiek... en als politiek... om je niet door het incident van de dag weer te laten opblazen. Het feit dat ik nu zes keer gezeur heb genoemd... ik geef u op een briefje dat het morgenochtend ergens op de voorpagina staat... terwijl ik gewoon denk, er zijn belangrijker dingen vandaag aan de orde. Bijvoorbeeld... Hoe komen we in Europa? Maar is het en ook en nou niet heel begrijpelijk eigenlijk dat u dit zegt... omdat het voor het CDA toch ook een beetje een moeilijke keuze is geweest... om in dit kabinet te gaan zitten en die gedoogsteun van Wilders te accepteren... zodat je dan, als er nu iets gebeurt, als CDA ook snel zegt van... Ah, maar dat is allemaal gezeur, dat moet je helemaal niet... het gaat om heel belangrijke dingen. Heeft u op zich wel gelijk in, maar het is voor het CDA natuurlijk ook wel begrijpelijk dat ze hier liever niet op aangesproken worden op die samenwerking. Ik, ik heb in, uh, in de tachtiger jaren toen ik minister mocht, mocht zijn ook heel veel uh, uh, gedoe gehad over aanpassingen die er toen in de begroting moesten zijn. En heel veel mensen kwamen toen ook naar het CDA toe met de stelling is dat nu nodig? Ja, wij zitten met een enorme schuldenberg, de kunnen we er niemand een verwijt van, van maken. Dan moeten we met elkaar vanaf ook in het huisgezin, in het, in het bedrijf. En als je zegt, nou schuif dat maar naar, naar voren. Mijn, mijn kleinkinderen hebben nu 25.000 euro per kleinkind uh, staatsschuld. Uh, uh, ja... Ik heb er vijf, dus dat is 125.000 euro uh, met elkaar. Is dat nou redelijk dat we dat doorschuiven en besluiten dan maar doorschuiven? Nee, zegt het CDA, dat pakken we nu aan en dan krijg je ook op je kop. En dat is wat ja, maar anders, dat is, dat is over beleid. Maar je kan ja, ja, maar bezwaar... het gaat toch over beleid. Mensen, mensen zijn in onzekerheid, uiteindelijk het gros van de mensen zegt, wat doet de politiek nou in Den Haag, in Brussel uh, daaraan? En als je dan een aantal beslissingen neemt, ja, dan krijg je ook wel eens kritiek. Maar je moet dan wel een vaste lijn houden, dat bevordert de nieuwe stabiliteit. Joost? Nou ja, ik bedoel, kijk, dat er bezuinigd moet worden... daar is iedereen het over eens in Nederland. Ik bedoel, de ene wil een miljard meer of een miljard minder. Maar goed, het de in inhoudelijke debat gaat natuurlijk dan wel over waarop je bezuinigt. Mm -hmm. En daarop wordt natuurlijk, neem ik aan, ook het CDA intern op aangesproken... dat misschien de achterban het ook niet altijd eens is met de keuzes die dan gemaakt worden. Maar dat is in alle partijen, ook binnen de VVD, ook binnen de PvdA... en uh, allemaal is die discussie. Het mag ook. Het gaat over groot geld, over belangrijke zaken... Maar ik, ik herhaal me van net... we geven altijd nog meer uit volgend jaar dan het jaar daarvoor. We zitten op een koopkrachtniveau van 2007. Toen leefden we niet in de woestijn en in de Rimboe. Dus we moeten ook wel een eerlijk verhaal uh, vertellen. En als er hier en daar uh, dingen fout lopen... dan zegt het CDA het uh, ook. Ook in de, uh, de asielprocedures... het migratiebeleid is in de loop der jaren... het een en ander scheef gelopen. We laten kinderen en, en anderen te lang in onzekerheid in die procedure... omdat we niet scherp genoeg aan het begin uh, zijn. En het CDA steunt dus de opvatting van het kabinet... dat daar uh, uh, uh, scherper en duidelijker moet uh, worden opgetreden... zodat... Mensen die, die gewoon, die moeten niet in valse verwachtingen treden. Ja, maar, maar denkt u dat het, het CDA staat nu heel laag staat in de peiling? Het VVD doet het eigenlijk goed. Die blijven op hetzelfde niveau, hebben af en toe een lichte winst. Dus het feit dat dit kabinet bezuinigt, uh, nou de VVD-stemmer rekent het de partij uh, niet aan. Uh, staat het CDA nou laag om andere redenen? Of is het omdat het CDA al die bezuinigingen steunt? Nou, ik weet het niet me me me Mevrouw Schippers, de VVD-minister van Volksgezondheid, vertelde ook uh, dat we uh, te terug moeten. Die krijgt ook demonstraties uh, op het Binnenhof. Maar meneer Brinkman, te... oh, waarom oh, zegt u oh, oh, gewoon dat het CDA ongelooflijk leidt... uit de beslissing die, ruim, die een jaar geleden is genomen om met gedoofste? dat heeft jullie partij toch nou wel zeer verdeeld. Zo'n zo vergadering had ik nog nooit bij je gewoond, ook niet bij andere partijen. Het CDA zou echt onzichtbaar zijn geweest als wij aan de kant, hè, dus in de oppositie... Ja, zouden okay, maar het is een keuze altijd. Ik heb het ook zo gezegd. Het moet dan maar zo. Ik geloof dat ik die formulering had, terwijl iedereen wist dat ik voor en meer, en noem dat nou maar zakelijk nationaal kabinet... dat is een beetje de, de oplossingen die kennelijk nu in België worden bereikt... waarmee je met heel veel partijen zegt... in het landsbelang, in de moeilijke situatie waarin we nu zitten... gaan we een breder akkoord aan, maar ik heb ja, maar, er ook bij gezegd... Maar u bent een akkoord aangegaan met een partij... die om de werkelijke zaken waar het om gaat om deze dagen... de euro en Europa... U, compleet in de kou laat staan. U mag blij zijn dat de PvdA en een aantal andere partijen u steunen. Er zijn ook het, dingen, die, er zijn ook dingen die, uh, die de partij van de heer Wilders... Uh, uit het volk opraapt, uh, die wij misschien wel hebben laten liggen. Als er zorgen zijn bij de mensen thuis over het feit... dat ze te lang op een wachtlijst uh, moeten staan... of dat ze het gevoel hebben dat de agent onvoldoende kan optreden... en wel bonnen uitschrijft op de A2... Uh, dan zijn dat gevoelens waarvan je niet alleen maar kan zeggen dat gaat over immigratie... of over uh, dingen waar je een kritische noot over kunt, uh, kunt kraken. Dus je moet ook willen luisteren naar wat de boodschapper uh, uh, zegt. Ja, maar uw partij... Maar, maar u gaat, er zijn twee verschillende dingen. U, u hebt gedoofsteun van een partij om die in de werkelijke zaken waar het deze dagen om draait... de euro en, en Europa, gewoon niet thuisgeeft... Het CDA heeft altijd uh, gezegd... wij willen niet in een, in een polariserende verhouding tussen dit is de regering en dat is oppositie. En nu zitten we in een situatie waarbij we per onderwerp uh, het kabinet ook zien uh, ja, worstelen en, en, en, en, en gedoe heeft hebben. Heeft het CDA dat inderdaad altijd gezegd, ook in de tijden dat ze gewoon een meerderheidskabinet hadden? Uh, ja, omdat de cultuur uh, uh, er één was van we hebben een kabinet, een meerderheidskabinet... Mm. aan de andere kant zit de oppositie. Maar uiteindelijk zijn CDA'ers altijd degene geweest, het is dus ook verweten... Die met de verschillende partijen uit het spectrum wilden samenwerken. Uh, dus wij hebben ook in, in, in, hoe heet dat, in uh, informatietijd na de laatste verkiezingen. echt wel gezocht naar mogelijkheden om een wat bredere, bredere coalitie te vormen. Ik heb daar niet, niet rechtstreeks bij gezeten, maar natuurlijk wel het een en ander over gehoord. Uh, dat is toen niet, uh, uh, niet gelukt. Dan kun je wel zeggen, nou, dan ga ik als CDA maar ja, getuigend aan de zijkant staan. Dat is bewust niet een keuze geweest. En we hebben tegelijkertijd gezegd, we gaan met de VVD een kabinet uh, aan. En er zullen een aantal onderwerpen zijn waarbij we met wisselende meerderheden moeten ja. proberen eruit te komen. Ja, U noemde net nog het nationaal kabinet... wat wellicht in België eraan zit te komen. Ja, nationaal geeft het een Maar ja, ik bedoel maar... Uh, uh, kijk, Griekenland, dat is natuurlijk iets wat, wat zich, wat zich uh, evolueert. Het eerste jaar van het kabinet. Dus dat, dat konden we toen, uh, een jaar geleden wellicht niet helemaal uh, voorzien. Maar zou u er nu voor pleiten om eventueel dus de PVV in te ruilen... voor een, een nieuwe combinatie? Mijn, mijn waarneming is dat het kabinet... ik heb het over het kabinet, dus WWD en CDA... toch ook als je weer dit jaar terugkijkt... heel veel nuttige dingen, niet alleen in de stijgers heeft gezet... maar ook gerealiseerd, hier en daar met kritiek... hier en daar met wisselende meerderheden... Uh, maar ook een aantal dingen uh, met de PVV die zich aan zijn afspraken houdt... dat is ook belangrijk in dit land... Uh, uh, uiteindelijk zitten de mensen niet verlegen nu... om een regeringswisseling en een, snelle, uh, en een snelle crisis. Omdat ze wel zien dat partijen allemaal behoorlijk in de versplintering uh, zitten. Dus dan krijgen je een enorm ge, uh, gebekvecht. Ja, het gaat niet alleen Doe over antwoord, Griekenland. Hoe antwoord is het eigenlijk? Nee. Nee, maar Zou ik probeer je het een... ook toe te lichten. Ja. <laughs> Goed, ik wilde de laatste minuten toch nog heel eventjes uh, hebben over... waar er nu op dit moment over gesproken wordt. De begroting van algemene zaken. En daar valt het Koningshuis ook onder. En er schijnt zich, ik zeg schijnt, want ik weet het eigenlijk niet helemaal zeker. Een meerderheid in de Kamer af te tekenen die zegt dat uh, het Koningshuis... als wij allemaal moeten bezuinigen, ook moet bezuinigen. Dat een belastingregime uh, een maar eens veranderen moet. Aukje, wat is het voorstel? Denk je dat het zin heeft en dat het, het gaat halen? Nou, toen ik het hoorde dat dit inderdaad het waarschijnlijk wel gaat halen... omdat het ook heel logisch lijkt dat het koningin en het koninklijk huis... belasting betalen en huur betalen voor hun paleizen... dacht ik meteen wel, ja, je zult dan zien dat uiteindelijk... de uh, uh, bruto toelage omhoog gaat zodat ze netto meer overhoudt, want meestal gaan dit soort dingen zo. Dus snap je wat ik bedoel? Dan moet ze belasting gaan betalen, en huur gaan betalen, mm -hmm. Maar ja, dan houdt ze natuurlijk niet genoeg geld over. Dus dan gaat de netto, de bruto toelage van haar gaat omhoog. Dus ik denk dat het mogelijk dan geen bezuiniging wordt. Maar goed, dat, dat is dat moet je uh, dat dat gaat worden, Joost? Ja, wat, dat wat, denk ik. Nou ja, kijk, hier gaan we, dan gaan mm -hmm. we de, de, de... De 18 miljard gaan we hier niet mee redden. Dat dus is natuurlijk een, hoog, een, een, een, een, een, een groot symbool. Politiek. Ja, de dus andere kant, iedereen moet in inleveren. Is. Dus ook het Koninklijk Huis. De andere kant heb ik wel natuurlijk, het Koninklijk Huis heeft in bezit. Maar dat is een beetje bezit van ons allemaal. Al die paleizen en al die huizen, dat, dat moet wel onderhouden worden. Dus als dat gaat vervallen hierdoor, Dat lijkt me ook niet echt wenselijk. Maar goed, zo snel zal het ook wel niet, weer niet gaan. Meneer Brinkman, vindt u dit een zinnig uh, uh, onderwerp om over te praten in de Kamer? Nou, om te beginnen, inderdaad, veel van de van het onroerend goed om daar maar even in de sector te blijven, wordt van, ter beschikking ja. gesteld uh, om, om uh, ja, gewoon de, de functie van staatshoofd uh, te kunnen uitoefenen, maar los daarvan, uh, uh, in de eerste plaats, uh, de koningin en, en, en leden van het koninklijk huis uh, uh, hebben een waardevolle functie, dat wordt ook zo ervaren, en dan moet je vind ik niet met allerlei symbolische acties uh, gaan werken, uh, je moet ook eens een keer laten zien dat je waardering hebt uh, voor het geheel, ook als parlement. We leven in een tijd waarin instituties uh, ja, een beetje afgedaan lijken te hebben. Politieke partijen, de Nederlandse bank, uh, Raad van State, Koninklijk Huis... En juist in een tijd waarin het moeilijk is... moet je wel een paar vaste Maar daar wordt uh, toch in het voorstel eigenlijk niet aan getornd. Uh, ja, als ik, maar meneer de dat... die zegt... natuurlijk ze moeten de toelagen en ze moeten hun werk kunnen doen... en dat moet royaal kunnen. Maar waarom zouden zij bijvoorbeeld geen successierechten... hoeven te betalen over de erfenis? Ja, maar waar, waar het, Kom maar eens iets te noemen, waar waar om, waarom niet? Ja, waar het om gaat is dat je uh, ook moet accepteren... Dat, dat je er iets voor over moet hebben als land... dat iemand die uh, symbolische functie wil vervullen... Uh, omdat wij uiteindelijk... We kunnen zeggen, nou ja, we moeten allemaal een, een stapje minder. Maar de kern van de zaak is dat in ingewikkelde situaties ook iemand bereid moet zijn. En daar twijfel ik ook geen moment aan voor de mensen die nu uh, in functie zijn, zowel de koningin als uh, de vermoedelijke opvolger. Maar, maar mijn punt is dat we bezig zijn om uh, bij wijze van spreken te zeggen. We, we leven allemaal in zieligheid en dan moet u symbolisch allemaal een beetje naar beneden. En wat we doen per saldo. Is, is de aantrekkelijkheid van een aantal verantwoordelijke functies naar beneden halen? Dan gaat het niet eens zozeer mij om de financiële kant. Ja, ik kan je me niet voorstellen. Nee, nee, nee, Willem-Alexander het... gaat zeggen: Nou nee, nou vind nee. ik het helemaal niet meer aantrekkelijk, dan nou doe ik het niet. Nee, maar ik heb het ook niet over het geld. Dat heb ik begon net hier, die zin daarmee. Maar het gaat mij erom dat er voortdurend iets, iets, iets binnensluipt van wij, het volk. Uh, uh, zullen we u eens even uh, laten zien uh, uh, wie hier de baas is. En daar kun je ook overdrijven. Op een gegeven moment uh, moeten instituties... daar moet je ook iets voor over uh, mm -hmm. uh, hebben. Je kunt niet zeggen, wij uh, willen als, als, als volk... Uh, wat toch in meerderheid nog de opvatting is... Maar, dat het Koningshuis ons representeert. Dat kan je niet uh, met een droog zout de president van een ander land ontvangen. De laatste halve minuut voor Aultje. Ja, ja, ik wou Hoezel. zeggen, zou je dit juist niet... U zegt het, dat binnencijpelen van het volk. En nou, zijn wij iets voor te zeggen. Zou je dat nou juist niet door het heel zakelijk en heel strikt en, en, en te regelen? Gewoon ook huur voor dat, uh, uh, ook successierechten. En dan, dan zijn je er vanaf. Het zit helemaal niet op. Het volk zal wel eens laten zien. Gewoon zakelijk regelen. Dat het heel transparant wordt om dat vreselijke woord, moderne woordmaals te gebruiken. En dat iedereen weet waar die aan toe is. Dat ook heeft toch niks? Belastingplicht. Ja. Ja ik, nou ja, ik heb zelf het antwoord gegeven. Dan zou je zien dat er een hele discussie komt... wat er wel en niet uh, onder valt. En uh, waarom deze wel en, en die niet. En, en, en mijn punt uh, uh, is dat we belangrijker dingen hebben te doen dan deze symboliek. En dat, ja, ja, Ook dit is, is niet belangrijk genoeg eigenlijk. Dus de Kamer moet daar niet al te lang over nou, praten. Maar ja, ik ga niet over de Tweede Kamer. Nee, zo is dat. Meneer Brinkman hoorde u. Elko Brinkman, fractievoorzitter van CDA in de Eerste Kamer. Jos Vullings van de NOS en Alkje van Roesel van de Groene Amsterdam, Hartelijk bedankt. Dank je wel. Hij wordt geconfronteerd met populisme, corruptie en dictators. Maar is altijd op zoek naar een uitweg. De wereldburger. Met vandaag... Quincy Cario, geboren op Curaçao, woont nu tien jaar in Nederland... en met zijn gedichten trekt hij ten strijde tegen het idee... dat de multiculturele samenleving mislukt is. Verslaggever Lisbeth Chonameu volgt hem. Vandaag zit ik in de trein met Quincy op weg van Amsterdam naar Groningen. En we hebben het over zijn poëzie. Het was tijdens zijn studie dat hij begon na te denken en te schrijven over onderwerpen als integratie en xenofobie. De eerste paar jaar had ik heel erg een soort van Antiaans netwerk. met een Antiaans studenten, maar tegelijkertijd ook heel erg in mijn Nederlandse witte uh, studievereniging. Ik merkte toen al dat, dat die twee werelden niet vaak genoeg bij elkaar kwamen. En ik besef nu... dat het eigenlijk heel jammer was dat ik zo weinig van die twee werelden bij elkaar heb kunnen verbinden. En die kloof... die is steeds groter aan het worden. Er zijn steeds meer mensen die zich aan het wegtrekken zijn en binnen hun eigen gemeenschap gaan lopen zitten. Iedereen wil de hele tijd hebben over een soort van verharding van de mentaliteit. Ik denk niet dat het dat is. Ik denk dat het ingeworden is om je af te zetten. Om te zeggen dat de multiculturele samenleving gefaald is. en dan denk ik. dan hoe kan dat? Want als ik om me heen kijk... dan ben ik de belichaming van die multiculturele samenleving. En ik faal niet. In Groningen heeft Quincy een optreden. Hij doet mee aan een wedstrijd voor woordkunstenaars. Of zoals zij het noemen, Poetry Slam. Ik ben benieuwd of hij het publiek voor zich weet te winnen. Hij wordt op het podium gehaald onder zijn artiestenaam T. Martinez. Uit Amsterdam een warm applaus, T. Martinez. APPLAUS ik weet dat niet en tegelijkertijd vraag ik me ook af wat veel mensen nou eigenlijk weten over hun eigen geschiedenis. Vragen worden gesteld, maar die zijn niet... Zo te horen is Quincy aan het improviseren. Hij staat een beetje op één been te wiebelen en hij houdt een arm in de lucht. Hij doet alles uit het hoofd. Nee, jij bent geen racist, nee. Quincy probeert de Nederlandse samenleving een spiegel voor te houden. Zo ook in dit gedicht, dat hij schreef in april... na berichten in de media over de zelfverbranding... van een Iraanse asielzoeker op de Dam. Zijn wij zalig of misselijkmakend? De geur van brandend vlees bevraagt het handelen van gevangenen veganisten. Schijnverdrinking, ademnood. Vlammen vliegen de lucht in, het paleis is weer open... voor schoonmakers die nooit onderdanen zullen worden. Barbecue op de Dam en het Binnenhof. Wat heb je ermee willen zeggen? In Tunesië heeft iemand zichzelf in brand gestoken en er is een revolutie gekomen. En hier in Nederland steekt iemand zichzelf in de fik en hij wordt weggezet als een eenling en een gek. In plaats van dat we eigenlijk werkelijk kijken van hij was uitgeprocedeerd naar Iran. Hoe wanhopig moet je zijn inderdaad? En in plaats van dat de media zichzelf daarom bekommert of dat mensen zichzelf daarover bekommeren van hé, hey, wacht even. Hier is iets aangaande, dat gewoon onmenselijk is. Werd er gedaan van ja, maar nee, dan hoef je niet naar om te kijken. Daar ze allemaal één keertje. Een heel groot applaus voor de vanavond en de Terug bij de wedstrijd in Groningen. Het is Quincy niet gelukt om het publieks favoriet te worden. Maar bij de jury heeft hij een goede indruk gemaakt. Ik laat voorheen nog even zeggen dat je een goed performance had. Nou, kom ja. cool, ja. op. Oh, maar ja, het is nu eenmaal omdat de jury uh, samenwerkt met het publiek. Is de mening van het publiek uh, een samenspel met de mening van de jury en dan heb je een uitkomst. Maar ben je niet een beetje teleurgesteld, toch? Nee. nee um, um, het ding is, je bent teleurgesteld wanneer je wat verwacht. Sowieso heb ik geleerd bij de slam. Dan moet je niet verwachten om te winnen, want daar gaat het niet om. Het gaat om je best doen en kijken of mensen dat vinden of niet. Nou, ik heb mijn ding gedaan en ik vond het wel cool. En ik heb sowieso gewoon meegedaan omdat ik um, weer eens in Groningen wou zijn. Lekke stad. Ja. Oké, okay, dus je gaat Groningen ook nog ontdekken nu? Nou, nee, dat niet. <laughs> Volgende week hoort u meer over Quincy Cario. Dit was Villa VPRO voor vandaag. Vanuit Den Haag. Morgen zitten we weer in Hilversum. En zo meteen na het nieuws het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En ik ga het heel kort houden, Tessel. Want het draaiboek wat we hebben zit barstens vol loodzwaar. Zo mag je de uitzending misschien wel noemen. Dus snel naar de hoofdpunten van het nieuws met Dick Terhark. Radio 1, het NOS Journaal.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 Het kabinet stelde onlangs een speciale eurocommissaris voor... die Eurolanden onder curatenen kan stellen als die zich niet aan de regels houden. De Nederlandse F-16 heeft twee Russische bommenwerpers onderschept. Die waren het Nederlandse luchtruim ingevlogen zonder hun identiteit bekend te maken. Het is de vijfde keer dit jaar dat Russische vliegtuigen boven Nederland zijn onderschept. En Brits en Amerikaanse commando's hebben bij Somalië een gekaapt schip bestormd. Ze hebben de bemanning van het Italiaanse vrachtschip ontzet en elf Somalische piraten overmeesterd. De 23 bemanningsleden uit India, Italië en Oekraïne zijn allemaal ongedeerd. En het waren de hoofdpunten. ANW-verkeersinformatie. De meeste files staan rond Utrecht en Amersfoort. Zijn in deze spits verder weinig bijzonderheden tot nu toe. Wat wel opvalt is de lange file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Er staat tussen knoopend Grijzoord en de afrit Hoenderloo 7 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen gestrand? Bij de afrit Hoenderloo is de rechterrijstrook dicht. Verkeer van Arnhem naar Apeldoorn kan het beste omrijden via Ede en Barneveld. Over de A12, A30 en de A1.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 En geld, dat is ook belangrijk om te overleven. Griekenland krijgt het allebei. Een volgende lening van 8 miljard euro. En daarmee extra tijd en extra ruimte... om dat gevreesde faillissement opnieuw voor zich uit te kunnen schuiven. En daarmee ontkomt Griekenland aan acute problemen. Voor de langere termijn is er een tweede, nog grotere lening beloofd. Daarvoor is uitbreiding van het Europese noodfonds nodig. En daar gaat vandaag Slowakije over stemmen. We gaan van Athene naar Bratislava met de nodige tussenstops in Den Haag. Voor Gert Leers bijvoorbeeld. En het COA, dat doen ook zonder raad van toezicht. En we spreken fractievoorzitter Sibrand van Haarsma-Buma over één jaar kabinet Rutte en de zichtbaarheid van zijn partij, het CDA. Het Radio 1 Journaal, we zijn er tot half zeven vanavond. Hij had een pruik op, een fopbaard en hij zat in een speciale kast. De nieuwe kroongetuige van het openbaar ministerie... in het slepende liquidatieproces in Amsterdam. Vandaag was hij voor het eerst aan het woord... in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. In het liquidatieproces, zoals u zich misschien nog kunt herinneren... staan elf verdachten terecht voor tien moorden en pogingen daartoe... in de Amsterdamse onderwereld. Verslaggever Matthijs van der Wiel heeft het verhaal van de nieuwe getuige aangehoord. En Matthijs, wie is deze man? Harry W., euh, 63 jaar oud, is euh, zoals hij zelf zegt een oude smokkelaar. In de jaren 90 werkte hij voor drugsbaron Henk Rommy, alias de Zwarte Cobra. En euh, eerder dit jaar in gesprek geraakt met de politie en is hij begonnen met praten. Naar eigen zeggen, omdat zijn geweten een rol ging spelen. Want zoals hij zei, iemand doodschieten is toch uit een boze. Het zijn zijn woorden... En als je ouder wordt, word je een ander mens. De verdediging die vermoedt dat er ook een andere rol speelt. Bijvoorbeeld financiële moed. We weten dat hij een deal heeft gesloten met justitie over zijn rol in een andere zaak. En hij krijgt bescherming voor de getuigen. In ruil voor de getuigenverklaring die hij hier aflegt in dit proces. Hoewel niet precies duidelijk is wat er nou exact is afgesproken met justitie. Ja, want ik beschreef al hoe hij erbij zat: in een kast, een pruik op, een baard. Je kon het niet zien, wel horen. Wat had hij nog meer te vertellen? Hij vertelde over een vijftal moordzaken uit de jaren 90... waarvan drie zaken hier behandeld worden in dit liquidatieproces. Hij wees naar die zwarte cobra Henk Rommie als de opdrachtgever voor een van die moorden... Hij zegt zelf nergens bij geweest te zijn, maar hij zegt dat hij veel gehoord heeft. Bijvoorbeeld van een van de verdachten in dit proces zelf, de vermeend hitman Mohamed Erg, alias Moppie, Ze hebben allemaal een bijnaam. En eh, die heeft hij horen vertellen over welke moorden die heeft gepleegd. En daar werd kennelijk op een vrolijke en luchtige toon over gepraat. Ze reden bijvoorbeeld een keertje vlakbij Oude Kerk aan de Amstel en toen zei iemand in de auto... Eh, Moppie, die barbecued daar graag. En dat was een verwijzing naar de moord op twee Joegoslaven daar bij de Oude Kerkse plas... Een auto is daarna in brand gestoken, vandaar. En de reden van de moord dat zou zijn dat die twee Joegoslaven gerommeld, gerommeld zouden hebben met de vriendin van deze moppie. Dat soort details hoorden we vandaag. Nou ja, een detail is dit niet eens. Wel een detail is bijvoorbeeld uh, over Jesse Erg... een andere vermeende huurmoordenaar in dit proces. Uh, daarover vertelde de getuige dat hij graag de Donald Duck zat te lezen... als hij zat te wachten op het goede moment om te schieten. Dat zijn wel fascinerende details als je bekijkt waar het om gaat. Maar vergeet niet dat dit proces zich al 2,5 jaar voortsleept. Dan heb je nu dus een nieuwe sleutelgetuige die alle details weet te melden. Maar waarom komt het Openbaar Ministerie hier nu mee? Nou, de officieren kunnen deze getuigen heel erg goed gebruiken... want er zijn opnieuw grote problemen in dit proces. Problemen met die andere hoofdgetuigen, de kroongetuige Peter Laes, Die dreigt opnieuw het proces op te blazen. Hij zei gisteren dat rechercheurs hem gevoerd hebben met informatie. Dat is een absolute doodzonde. Dat zou het proces helemaal onderuit kunnen halen. Het is echt de vraag wat er straks overblijft van die verklaringen van Laes. Vandaar dat deze Harry W. meer dan welkom was voor justitie... Toch is het niet wat je noemt een smoking gun. Het is geen doorslaggevend bewijs. Harry Wees is, zoals gezegd, nergens zelf bij geweest. Hij heeft het allemaal gehoord. En het gaat ook maar over een deel van de moorden, de oudere zaken... Advocaten hebben grote twijfels over zijn geloofwaardigheid. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of het echt herinneringen zijn die hij vertelt. Of dat hij ook dingen in de krant heeft gelezen de afgelopen jaren. En dat vertelt Moppie zelf, een van de verdachten dus, die zei het allemaal wat minder genuanceerd. Die schoot uit zijn slof vanmiddag en noemde de nieuwe getuige een fantast, een gek, een tovenaar. Matthijs van der Wiel en verdere details over de zwarte cobra over Moppie erg op onze site nws.nl. Griekenland is dus weer even gered. De inspecteurs van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank... de zogenaamde Trojka, hebben de boeken voorlopig goedgekeurd. Voorlopig. Maar dan, daarmee is de weg nu zo goed als zeker vrij... voor die weer belangrijke nieuwe lening van 8 miljard euro. Uitkering begin november. Zo is de bedoeling. kezen in Athene. De inspecteurs van die Trojka die hebben hun tijd genomen. waarom was dat? Nou, dat komt omdat uh, he, de inspecteurs uh, begin uh, september hadden geconstateerd... dat de regering niet genoeg had bezuinigd. In ieder geval de bezuiniging niet had uitgevoerd. Wat ze, wat ze zeggen is dat Griekenland in mei 2010 door, uh, goed is gestart. Het begrotingstekort uh, was uh, door forse bezuinigingen teruggedrongen van 15 naar 9%. procent, Maar dat er dus dit jaar, 2011, dat doel niet wordt gehaald. En dat komt... Uh, voor een deel door de diepe economische recessie. Die is veel ernstiger dan verwacht. Maar ook omdat de regering uh, die nodige bezuinigingen niet had uitgevoerd. Toch zien die inspecteurs dus nu genoeg vooruitgang. En geloven ze dat Griekenland in 2012 weer op het juiste spoor zal zitten? 2012, dat is nog een endweg. Het voelt een beetje alsof de inspecteurs door de vingers hebben gekeken. Maar dat doen ze niet, omdat de trojka wel voorwaarden heeft gesteld aan die volgende uitkering van de leningen. Want wat moeten de Grieken nog specifiek aanpakken? Ja, ze moeten nog heel veel aanpakken. De komende weken, maanden, moeten een groot aantal maatregelen en hervormingen worden doorgevoerd. Uh, dat zijn zowel nieuwe maatregelen als hervormingen die eerder uh, ja, vertraging hadden opgeroepen, uh, opgelopen. Uh, bijvoorbeeld forse bezuinigingen in de publieke sector. Salarissen van ambtenaren zullen verder worden gekort. 30.000 ambtenaren moeten er voor het eind van het jaar uh, moeten verdwijnen. En ook extra belastingen uh, voor bijna alle die moeten ervoor zorgen dat volgend jaar uh, de financiën weer uh, redelijk op orde zijn. Dus, en daarmee is het nog niet afgelopen. Want de inspecteurs hebben ook gekeken naar uh, programma's over lange termijn. En die, die verwachten dat uh, voor 2013 en 2014 er ook weer nieuwe bezuinigingen uh, nodig zijn. Ja, en er komt dus op een moment die zesde uitkering van uh, die, dat eerste lening, dat eerste reddingspakket, want daar hebben we nog steeds over, ja. op een moment dat vooral eigenlijk de buitenwereld kijkt van ja, uh, doen ze het goed, de Grieken, maar hoe reageren de Grieken zelf op deze goedkeuring met opluchting? Nou, niet echt met opluchting, want de, de meeste Grieken, en met name nu de ambtenaren natuurlijk, zien dat hun salarissen weer verder gekort zullen worden. En dat, ja, eigenlijk voor het eerst ook ambtenaren zullen worden ontslagen. En dat is eigenlijk nog nooit gebeurd hier in Griekenland. Dus wat er nu aan de hand is, is bijvoorbeeld dat er bergen met vuilnis hier in de straten liggen, al een week lang. Omdat de gemeenteambtenaren uh, staken, uh, de verpleegsters en onderwijzers houden werkonderbrekingen, het openbaar waar vervoer, ook semi-ambtenaren, uh, gaat uh, weer een paar dagen plat. Dus uh, het wordt uh, weer een week van uh, stakingen en werkonderbrekingen hier. Communication in Athene. En ondertussen wordt er in heel Europa gesproken wat er moet gebeuren. Niet alleen op het gebied van Griekenland, maar wat er ook moet gebeuren om een einde te maken aan de eurocrisis. En om zo'n crisis in de toekomst te voorkomen. Ook in eigen land. Premier Rutte ontving vanmiddag in zijn ambtsponing in het katshuis. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie. En Peter Blok was erbij. Premier Rutte wil de Europese Commissie belangrijker maken. Er moet een speciale eurocommissaris komen... die controleert of de landen zich aan de begrotingsregels houden. Doen ze dat niet, dan worden ze gestraft. Dan komen ze of onder curatele, verliezen ze hun stemrecht... of krijgen ze geen Europese subsidies meer. Een goed plan vindt voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Hij wil ook meer begrotingsdiscipline om een sterke euro te houden. Een belangrijk punt dat we in detail hebben besproken was het probleem van governance in de eurozone. We hebben een sterke governance we hebben meer discipline we hebben integratie en discipline and that's why i favor the idea that was put forward by prime minister rutte of a stronger role for the commission including namely the commission for economic and financial affairs in terms of the control the supervision of the commitments taken by the member states sometime ago in a speech to the european parliament i made this clear the euro is van ons allemaal and dat schept ook verplichtingen vindt barroso only with strengthens discipline with a stronger governance and a community approach By independent European institutions, we will be able to keep the stability in the euro area and to keep a strong currency, the euro, that we want to keep. And this is very important, though this is not a simply a matter of institutions. It is, of course, institutional, but it has to do with the credibility of the euro area. And the credibility of our common efforts for more integration and governance in the euro area, so that we are sure to deliver the level of discipline that we need when we share the same currency. Barroso wil een totaalplan om de Griekse problemen op te lossen, en ook die in de zuidelijke eurolanden. We have to have a look at the Griekse situation, but at the same time to look at the possible firewalls to avoid contagion either on sovereigns or on banks. That's why we are working with our member states on a comprehensive response that is credible and that is strong and that addresses all the problems the greek of course case uh, is the most urgent but also uh, the overall situation in the euro area namely in terms of sovereigns and bank recapitalization voor premier rutte is uitbreiding van het Europees noodfonds bespreekbaar maar dan moeten de begrotingsregels veel strenger worden gehandhaafd en dan moet zijn speciale eurocommissaris de welkomen. Well, it is like Jan Kees de Jager, eh? The de finance minister, stated this morning in his interview in the Financial Times. It is for us extremely important to have the governance in place, which means that we are very much uh, favoring the role of the Commission and within the Commission uh, the role of the commissioner, which would have the overview of the stability and growth pact to have a strong position, basically to say to countries you are not upholding, not living up to the commitments you have made and that leads to possible sanctions without having a cosy get-together of politicians to basically then block that again like we have seen in 2003 and from that point of view for us any discussion on the EFSF enlargement on future nations which would need a program or whatever is always linked to the question of governance and this has always been consistent with the with the Dutch view uh, that we want budgetary discipline we want a growth agenda etc etc zondag 23 ok in oktober praten alle regeringsleiders weer over de eurocrisis. Dan moeten spijkers met koppen geslagen worden. En de euro gered. En er alles aan gedaan worden om nieuwe crisis in de toekomst te voorkomen. Straks horen de verschillende reacties op het vonnis van de voormalige premier van Oekraïne, Timoshenko. Kwart voor vijf, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Wijnands Zwaan, bedankt. Ja, Tim. De avondsplits is in volle gang. De meeste files staan in het midden van het land. De file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is erg lang. Er staat tussen knoopend Grijzoord en de afrit Hoenderlo 10 kilometer. Was een vra vrachtwagen met pech gestrand, maar de rijbaan is weer vrij. V die file vermijden kan nog wel en dat kan via Barneveld over de A12, A30 en de A1. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. De Nederlandse staat kan een schadeclaim van ongeveer 100 miljoen euro verwachten... van de stichting Inburgeringsleed. Deze stichting helpt Turken die geld hebben uitgegeven... om hun familie een inburgeringscursus te laten volgen... zodat ze naar Nederland konden komen. Achteraf oordeelde de rechter dat Turken die cursus niet nodig hebben... vanwege een verdrag met Turkije. Veel Turken melden zich nu aan voor een schadeclaim. Het is een drukte van belang bij advocaat Koskoen... omdat allerlei mensen zich aankomen melden... Hoeveel mensen hebben zich al gemeld bij u? Bijna 2000. En hoeveel worden het er, denkt u? Wij hopen tussen de 20.000 à 30.000 mensen. Hoe kan dat dan? Want uh, Binnenlandse Zaken zegt, nou, er hebben 8.000 mensen examen gedaan. Ja, dat zijn mensen die het examen met goed gevolg hebben afgelegd... en die ook hier naartoe zijn gekomen. Als men naar de CBS-cijfers kijkt, dan ziet men ook inderdaad... tussen de 25.000 à 30.000 mensen examen hebben afgelegd. Of dat met goed gevolg of zonder goed gevolg is, daar wordt geen melding van gemaakt. Maar het heeft even goed geld gekost, bedoelt u? Exact. Geld, kosten en schade. En uh, wat uh, kost dat gemiddeld per persoon? Nou, dan moeten we wel een onderscheid maken tussen materiële schade en immateriële schade. Materieel gezien zijn mensen uh, echt het geld dat uit hun eigen zak is, uh, is gegaan tussen de 3.000 à 4.000 euro kwijtgeraakt. En als we de immateriële schadecomponent ook erbij rekenen, dan moeten we denken aan dat partners dus uit elkaar hebben moeten leven vanwege deze onterechte regel. Dan uh, willen we een gefixeerd bedrag van 1.000 euro per persoon vragen. Is het wel helemaal terecht om dat te doen? Want aan de andere kant, die mensen hebben wel lekker Nederlands geleerd. Ze waren goed voorbereid. Je hebt er ook een zeker voordeel bij. Je hebt er zeker een voordeel bij gehad om de Nederlandse taal te leren. Alleen de methode en de manier, die was verkeerd. Waarom? Uh, omdat het gewoon zo is dat mensen ook hier de inburgeringscursus hadden kunnen doen. En als dat niet met goed gevolg zou zijn gedaan binnen een periode van twee jaar. Dat dan bijvoorbeeld een, een soort restrictiegold dat je dan weer terug moest. Maar zo opzettelijk mensen eigenlijk op een strafbankje zetten. Dat ze in ieder geval daar moeten wachten op goed gevolg om hier te kunnen verschijnen. Dat was gewoon verkeerd en dat had nooit gemogen. Dus uh, begrijp me niet verkeerd. inburgering is goed. Maar dat moeten we, moeten we wel doen op een mooie en nette manier. Hier, één meneer die zit met zijn formuliertje. U hebt u ook ingeschreven? Ja, ik heb me ook ingeschreven, inderdaad. Wat voor schade hebt u? Sowieso bijna, ruim bijna duizend euro was dat toen de tijd voor het examengeld. En het boekgeld en zo die ik betaald moet worden. Van u of van uw vrouw? Nee, van mijn vrouw dan inderdaad. Ja? Want ik heb mezelf mijn vrouw hier naartoe laten komen. Ja, en dan nog het ja, ticket bijvoorbeeld die ik moest regelen om daar naartoe te gaan... Uh, uh, ...auto gehuurd om weer naar de Nederlandse consulaat in Ankara weer uh, toe te rijden. Nou, dat soort uh, kosten allemaal eigenlijk. En hoe lang heeft dat allemaal geduurd? Want al die tijd moest u er nou missen natuurlijk. Nou, Ik ben getrouwd geweest, even kijken, in de maand november 2007. Nou, pas in augustus kon ik uh, de visum krijgen. Dus dat heeft ongeveer toch wel tien maanden geduurd bij mij. En dat is nog kort, eerlijk gezegd. Was het bij u net zo lang? Uh, bijna een jaar was het toen. Het, het gaat niet om het geld eigenlijk, maar het tijdsbestek. Je bent tien maanden... Uh, niet met je vrouw, terwijl je al getrouwd bent. Wij moeten daar naartoe, wij moeten daar geld uitgeven. Het is eigenlijk belachelijk. Want... Als het allemaal normaal was gegaan. Normaal gesproken duurt het niet langer dan drie, uh, twaalf weken volgens mij, de aanvraag. En ik heb een jaar moeten wachten. Ziet u nog zitten? Ja, dat wel natuurlijk. Maar het kan ook anders zijn gelopen. Er zijn ook mensen die tien keer die cursus die examen hebben gedaan en niet hebben gehaald en nog steeds in Turkije zijn, bijvoorbeeld. Ze kunnen nu komen omdat eindelijk die wet veranderd is. Voor ons is het goed uitgekomen. Wij lachen erom, maar er zijn mensen die erom huilen op dit moment minister Leers van Immigratie zei vanmiddag in de Tweede Kamer... de claims rustig af te wachten. Een reportage was dat van Trudy van Rijswijk. Demonstreren op zijn Nederlands, dat doe je dan op de fiets. Een groep van twintig jongeren is vanuit Amsterdam fietsend onderweg naar Brussel... waar ze zaterdag hopen aan te komen om daar mee te doen... aan een grote demonstratie tegen de economische crisis. Geïnspireerd op de demonstraties van Spaanse jongeren in Madrid afgelopen voorjaar. Verslaggever Josephine Tregi zwaaide ze uit op de Dam. Van het, maar weet wat voor performer? Rain. Uh... Wat ben je vergeten? Mijn regenbroek. <laughs> Jeroen jij met een van de Nederlanders, hè, die mee gaat fietsen. Ja, yep. Hoe kom je hierbij om dit te gaan doen? Ja, dit is een beetje oh, de Hollandse mars naar Brussel. Want ik bedoel. Zij gaan lopen, maar wij fietsen altijd in Nederland. Dus ja, wij dachten van, hey, we gaan... Uh... Ik zie hier wel één à twee uh, racefietsen, mountainbikes... maar ik zie ook wat van die stadsfietsen ertussen. Ja, je kan ze nou al vertellen dat het wat heel zwaar... Maar dan komen jullie daar dus straks aan in Brussel, van die oude fietsen. En wat ga je daar dan mee bereiken? Het is gewoon de bedoeling dat we... Ja, het moet gewoon ook langer, denk ik. Je moet niet een paar uur daar gaan staan. Je moet daar misschien wel een week gaan staan. Ga je dat ook doen? Ja, ik ben er wel bereid, zo ja. nou, De gele regen worden uitgedeeld. I'm from Spain. What's the reason you're going? Corrupt politics, corrupt bankers. We have to talk to the politics and the bankers that the people have the power. De lf 2 Maar je staat hier met de kaart voor zich. Um, ik doe mee omdat ik de Spaanse revolutie steun. En omdat ik denk dat het uh, niet alleen van Spanje is, maar, maar ook van Nederland en ook van meerdere landen. Ja, wat merk jij er zelf van? Bij het onderwijs hier in Nederland dat er heel veel bezuinigd wordt. Ben je student? Ja, ik ben student. En denk je dat het nou een beetje iets gaat uitmaken dat jullie daar zo eens aankomen op die fietsen? Ja, ik denk dat je meer mensen aanspreekt. Nou, en iedereen staat op de fiets nadat nou, er nog wat foto's zijn gemaakt. Goed luck, Dank Thank you very much for coming and for everything. Allez, Thank cool. you. Doei. Doei, doei. En foto's en beelden van deze fietsende demonstranten... zijn te zien op onze site van de collega's NOS op 3. Ga naar, naar nos.nl en daar vindt u vanzelf. Het is 8 voor 5, tijd van Gerrit Himstra. Met Gerrit, nieuws van het weer front. Letterlijk vanaf het front, want we hebben, zo heb je ons verteld... een front boven ons hoofd. Ik zie het niet, ik zie wolken. Leg uit. Ja, maar die wolken die horen bij dat front. Um, je kunt het eigenlijk ook alleen maar goed zien als je op een weerkaart kijkt. En uh, je zou het ook wat kunnen zien als je de temperaturen weet... in het noorden of ten noorden van Nederland. Maar ja, daar ligt zee, dus daar uh, heb je niet zoveel waarnemingen. Maar het is wel zo dat dat front ligt nu zo'n beetje boven het noorden van het land. Uh, daar regent het eigenlijk constant. Uh, wat motregen, het is echt van het druilerige weer. Um, maar die koele lucht die ten noorden van het front ligt, die is duidelijk droger... En daar komen we namorgen in terecht. Dus morgen hebben we nog steeds met hetzelfde weertype te maken als vandaag. Het front zou wat zuidelijker kunnen liggen. Dus dat betekent dat vooral midden-Nederland morgen een wat grotere kans op regen heeft. En in zo'n klein landje, wat wij toch zijn, zie je ja. dadelijk dat verschil tussen een noordelijk en een zuidelijk front? Ja, ik denk als je morgen overdag van het zuiden naar het noorden zou rijden dat je dan als het ware door het front heen rijdt... en dat je dan in het noorden als je uitstapt toch duidelijk wat koeler weer zou moeten voelen. Uh, de temperatuur is daar dan waarschijnlijk gewoon wat lager dan in het zuiden van het land. En wat gaat dat betekenen voor het weerbeeld van de komende dagen? Nou ja, uiteindelijk zal dat front naar het zuiden wegtrekken. En de kou gaat winnen? Ja, de kou gaat het winnen. En dan uh, betekent het dat vanaf donderdag de zon gaat schijnen. Uh, maar dat de temperaturen wat lager komen te liggen. Dus overdag hebben we dan een graad of 14. Maar met wat zon erbij is het eigenlijk best wel uh, aangenaam. Dat zijn van heerlijke bijna winterse dagen. Ja, ik denk als je deze weersituatie uh, in januari zou hebben, of in februari, dan zou je zeker een vorsperiode krijgen. Maar Want, hoe koud wordt het deze week? <laughs> nou ja, deze week hebben we dan overdag zo'n zo, zo 13 of 14 graden. Uh, zeg maar donderdag, vrijdag, zaterdag. En s'nachts gaan de temperaturen toch wel vrij sterk naar beneden. Nou komen we zo tussen de, nou laten we zeggen, de twee en de vijf graden uit met nachtvorst. Nachtvorst? Ja, nachtvorst. Ik zeg het voor de zekerheid nog een keer. <laughs> nachtvorst. Gert Hiemstra, denk ik wel. Oh. Julia Timoshenko, voormalig premier van Oekraïne... is veroordeeld tot zeven jaar celstraf. Timoshenko is schuldig bevonden aan machtsmisbruik. Ze is volgens de rechter haar boekje te buiten gegaan... bij het sluiten van een gascontract met Rusland. Korsbent Kiesje Hekster, je hebt deze zaak uitgebreid gevolgd... en nu ook gekeken naar de reacties. Hoe zijn die op deze uitspraak? Nou, als eerste kwam er een reactie van Timoshenko zelf natuurlijk nog... tijdens het voorlezen van uh, die uitspraak dat, er zeven jaar, dat ze zeven jaar de cel in gaat. Zij was woedend. Ze zei, deze uitspraak brengt ons in één klap terug naar de jaren dertig. En daarmee verwees ze natuurlijk naar de showprocessen... die er in dat jaar gevoerd werden door uh, Sovjet-leider uh, Jozef Stalin. Nou, dat is een uh, reactie die er niet om ligt. Dan was er net een reactie van Europa bij monden van Catherine Ashton. Die vindt de uitspraak Zeer teleurstellend, zegt ze, omdat het in Oekraïne blijkbaar mogelijk is... om politieke tegenstanders via de rechtbank uit te schakelen. En dan de man die Timoshenko als haar grote vijand ziet... degene die achter het proces zit volgens haar, president Janukovic die heeft ook gereageerd en gezegd dat dit niet het definitieve vonnis is... waarmee hij lijkt te willen zeggen... Jongens, misschien valt het straks allemaal nog wel mee in hoger beroep. Een hele opvallende reactie, vind ik zelf. Ja, leg dat eens uit, want het leek, als er dan inderdaad een politiek proces uh, is geweest... toch denk ik er hem veel aan gelegen om haar definitief voor zeven jaar achter de tralies te krijgen... Ja, maar Janukovic heeft ook een ander belang... en dat is dat hij heel graag opgenomen wil worden in de Europese Unie. En dus, denken experts, valt er misschien nog wel iets te doen... aan die zeven jaar voor Julia Timoshenko. Gesuggereerd wordt, maar het zijn uh, speculaties... maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in zou kunnen zitten... dat er een deal zou zijn waarbij Europa en Janukovic onderhandeld hebben... dat datgene waarvoor Timoshenko nu veroordeeld is... dat dat uit het Oekraïnse strafrecht gehaald wordt... dat dat straks alleen een economisch delict wordt... waardoor ze er wellicht alleen met een boete vanaf zal kunnen komen. Dan zal Europa milder gestemd raken natuurlijk. Maar voorlopig zullen ze alle onderhandelingen met Oekraïne moeten opschorten. Want dat hebben ze immers al toegezegd voor de uitspraak van vanmorgen. En dat verklaart dan ook inderdaad de snelle reactie vanuit Brussel... door Catherine Ashton, waar je net aan refereerde. Nou, sloot Timoshenko die omstreden deal... waar ze nu voor veroordeeld is destijds met Rusland. Hoe is daar gereageerd? Ja, zij sloot die deal met Vladimir Poetin in het begin van 2009, nadat Europa ook even in de kou gezet was, omdat Rusland de gasleidingen. Via Oekraïne naar Europa stop had gezet. Hè? Oekraïne wilde niet betalen. Die deal maakte daar een einde van en, aan. En Poetin, die heeft nu vanuit China, waar hij op bezoek is, laten weten. Dat, uh, dat hij helemaal niet begrijpt waarom Timoshenko veroordeeld is. Want, zegt hij, die deal die was in overeenstemming met het Russische, het Oekraïnse. en het internationale recht. En het is ook wel logisch dat hij zo reageert. Want uh, hij sloot die deal met hem en met haar. En het laatste wat de Russen willen is dat er nu natuurlijk door deze een reden is om onder die gasdeal uit te komen. En ik denk dat stiekem de Russen ook wel in hun vuistje zullen lachen. Zij zien natuurlijk liever een Oekraïne dat ruzie heeft met Europa... dat het daardoor meer richting het Russische kamp komt... dan een Oekraïne opgenomen in de Europese schoot. Want dat is voor Rusland echt een nachtmerrie. Nog even kort tot slot. Timoshenko zit sinds 5 augustus in de gevangenis. Die blijft daar ook zitten in de gevangenis. Hangende dat hoge beroep? Ja, ik denk dat, dat, dat... Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Maar is, na de uitspraak is ze uh, teruggebracht naar de gevangenis. Dus ik ga ervan uit dat zolang uh, dat hoge beroep nog niet... de uitspraak daarover is geweest, allemaal uh, moet afwachten. En toen waren de batterijen leeg vanuit Moskou. Kiesa Hekster, dankjewel.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 Geld lenen kost geld. Vanavond bij BNN op 3. Je zal het maar zijn. Drie jonge mannen uit drie verschillende oorlogen. En allemaal hebben ze de meest vreselijke dingen meegemaakt. Heer die de vier maanden in Afghanistan samen met zijn hond... met terugkomst in Nederland, sterft zijn hond. Toen ben ik alles gewoon. Ik was nooit bang met die hond. Je zal het maar zijn. Vanavond om half negen bij BNN op 3.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 Dit is Radio 1.